De Nederlandse regering heeft, blijkbaar, niets geleerd uit Irak gezien de nieuwe feiten, thans in het nieuws. Carla Del Ponte is geschokt dat Nederland steun leverde aan strijdgroepen waarvan bekend was dat zij mensenrechten schonden. De Zwitserse is voormalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal en was tot vorig jaar lid van de VN-onderzoekscommissie voor Syrië. Alle partijen in het conflict plegen misdaden. Nederland weet dat de oppositie oorlogsmisdaden pleegt. Dit is de brigade Sultan Murad. Sultan Murad kreeg de afgelopen jaren pick-up trucks en uniformen van Nederland cadeau. Maar wat voor groepering is het? Als we uitgaan van de beloften van het kabinet zou Siltan Murad een gematigde groepering moeten zijn. Nederland beloofde de Tweede Kamer dat ze de groeperingen zorgvuldig zou selecteren op basis van drie doorslaggevende criteria. De groepen werken niet samen met extremisten, ze leven het humanitair oorlogsrecht na en ze zouden een inclusieve politieke oplossing willen. Het NLA-programma zou bovendien voortdurend worden gemonitord. Laten we kijken naar de Sultan Mourad-brigade. Het is een Turkmeense nationalistische militie in Noord-Syrië die nauwe banden onderhoudt met Erdogan. Hier zien we strijders van de Sultan Mourad-brigade die een slijterij kapot slaan in Syrië. De leider van Sultan Murad heet Ahmed Osman. We spreken hem de afgelopen maanden verschillende keren. Hij vertelt ons dat zijn brigade vanaf midden 2016 steun kreeg van Nederland. Ik kon ook met Sultan Murad in de afgelopen maanden verschillende keren. En toen we met hen aan de handen, we gaan naar de handen om de handen te maken. Sultan Murad zou volgens de criteria van Nederland dus een gematigde groep moeten zijn die geen mensenrechten schendingen begaat. Maar vanaf mei 2016 wordt deze brigade door mensenrechtenorganisaties zelf heel anders beschreven. De Sultan Murad brigade zou bijvoorbeeld kindsoldaten inzetten in de strijd. We bestuderen het videomateriaal dat Sultan Murad op zijn eigen YouTube kanaal plaatst. We zien filmpjes van gevechten tegen Assad en ISIS. Maar ook zien we aanvallen op Koerdische gebieden. Hier is te zien hoe Sultan Murad een raket afvuurt op de Koerdische woonwijk Sheikh Maksou. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International rapporteert deze aanvallen en spreekt van oorlogsmisdaden. Bij de aanvallen van Sultan Murad en andere rebellen op de Koerden... worden minstens 83 burgers, onder wie 30 kinderen gedood. Ondanks dit soort vernietigende rapporten over de Sultan Murad-brigade... besluit Nederland steun te leveren aan deze groep. En terwijl Nederlandse pick-ups naar de Sultan Murad-brigade stromen... gaan de mensenrechten schendingen door... De macht in de schijndemocratie is niet in handen van het volk, maar in handen van een kleine groep. Die behoren tot een bevoorrechte politieke en industriële kasten. Dergelijke elites hebben de neiging om macht uit te oefenen in het belang van hun eigen kasten. Een heersende kasten die het machtsmonopolie in handen heeft. Regeringsbeleid is er niet voor de politiek of de polder, maar voor onderwijzers en politieagenten. Ouders en vrijwilligers. Boeren en kunstenaars. Topsporters en studenten. Mensen met... En zonder baan mensen met en zonder een beperking. Kortom, politiek moet gaan over Nederland en politiek moet er zijn voor de Nederlanders. De Nederlandse overheid is een op Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die de en in zijn geheel de samenleving besmetten. Dit misdaadsyndicaat van gevestigde orde van politiek, media en multinationals bundelt de krachten voor commerciële doeleinden binnen de groep. Het Militair Industriële Complex schept oorlogen om hun wapens te verkopen, en groepen van vluchtelingen die hiervan het gevolg zijn, om daar opnieuw aan te verdienen via een netwerk van organisaties. De misdaadorganisatie maakt verder gebruik van grote sommen belastinggelden, louter en, alleen. Voor zelfpromotie. Het werkt als een, model. Personen en instanties worden, vooraf, uitgezocht zodat ze in het, model, passen. Zoals bij de Europese Unie. Dat ze de EU-vlag zullen promoten. De kosten van dure gebouwen, video- en pseudo-rapporten over mensenrechten en antiracisme rijzen de pan uit. Loyaliteit en zwijgplicht zijn de sleutelbegrippen van de leden onderling. Hierbij dan ook nog, een riant salaris. Citizens, hour, and are in the early and to defend the world. That he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. The government of the Netherlands is therefore not neutral in her afweging. Gesteld for the choice, Saddam Hussein or Bush and Blair, aarzeling voor the last.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 Er is een rapport geweest. D er staan wat conclusies in. Maar die heb ik allemaal vertaald voor de toekomst. Voor Balken en de Vijf. En daarmee is het goed. Want ja, Balken en de 1, dat ligt achter me. En daar hoef ik alleen een feiten helaas voor te geven. Heeft u nou werkelijk... naar uw mislukte persconferentie... naar uw afgedwongen brief die u heeft moeten sturen... niet één moment, één alinea in de tekst... waar zo lang aan gewerkt is... waarin u enige reflectie over uw eigen handelingen... niet over Balken en de met een nummer...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 De oppositie zal waarschijnlijk tot om een motie van wantrouwen komen, maar die heeft dus geen kans op een meerderheid. Goed. Welcome. thank you, sir. Ambassador. Ambassador. You? Thanks for coming. Come on, so, I you know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 ...op de Verenigde Staten en hun politiek... Hè, ...of straks misschien wel een heel andere macht, ...dan kunnen juristen zeggen wat ze willen... ...maar dan blijft toch hè, de, dit soort politieke de, de banden de baas... ...en je ziet heel duidelijk dat Washington ja. hier de beslissing heeft Goed. genomen... ...niet ambtenaren. Dank, Heikelin Frijn-Stewart, expert internationaal recht voor uw commentaar. in the world.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 Yes, it takes a lot of muscle And it takes a lot of iron And it takes a lot of thinking And it takes a lot of trying To keep on rolling, keep on rolling Keep that big red rolling on On the sands of Abu Dhabi jungles of Mexico, upon the ridges, in the valleys down below, you'll find the big red, find the big red, find the big red.